8 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De PvdA wil dat er 50 miljard euro wordt geïnvesteerd in een corona-reddingsplan. De partij vindt dat het kabinet te weinig doet om de oplopende werkloosheid tegen te gaan. Op korte termijn zou er onder meer geld moeten naar omscholing, deeltijd WW en een noodpakket voor kunst en cultuur. Voor de langere duur stelt de PvdA voor om de verhuurdersheffing blijvend af te schaffen. En ook pleit de partij voor een snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen. Leerlingen op de middelbare school zouden een meter afstand van elkaar moeten houden. En op de gang moeten ze een mondkapje op. Kinderartsen vinden dat de overheid dat verplicht moet stellen... omdat er steeds meer bewijs is dat oudere kinderen het coronavirus kunnen verspreiden. De reclameinkomsten op radio en televisie zijn tijdens de coronaperiode met ongeveer een kwart gedaald. Volgens reclamedeskundigen stopten bedrijven met adverteren om te besparen op de kosten. Wel stegen de luister- en kijkcijfers, vooral van nieuws- en actualiteiten. De reclamedeskundigen zeggen overigens dat de vraag naar reclamezendheid inmiddels weer stijgt.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 Het weer, geleidelijk veel stapelwolken en een paar buien... in het oosten mogelijk met onweer, tussendoor ook zon... en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam... tussen Assedelft en knooppunt Zaandam. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht... en je hebt daar een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Wakker worden. Kom een uit Wat is dit? Ik ik ben met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 Tell me if you want Baby Boy. FM yes.